Half uur. Raymond Seree met het NOS-journaal. In de buurt van Leeds is een Britse politica vermoord. Joe Cox werd door een man aangevallen. Ze liep schotwonden en steekwonden op en stierf op de plek van de aanval. De dader, een man van 52, is aangehouden. Het incident gebeurde na een bijeenkomst waar gediscussieerd werd over het EU-liddepaatschap van Groot-Brittannië. Volgens ooggetuigen riep de dader voor hij toesloeg. Britain First, en dat is de naam van een extreemrechtse beweging... die fel gekant is tegen het EU-lidmaatschap van Groot-Brittannië. Cox scholt als een fel voorstander van het lidmaatschap. De 41-jarige Joe Cox was sinds mei vorig jaar lid van het Britse lageraars. Ze laat een man en twee kleine kinderen achter. Russische hooligans hebben voor de Kulse Dom drie Spaanse toeristen aangevallen... melden Duitse media... Twee slachtoffers hebben ernstige verwondingen opgelopen. De politie heeft zes van de zeven Russen opgepakt. De zevende man is er vandoor gegaan. De Russische railschoppers waren op de terugweg van het EK in Frankrijk... en zouden in Keulen op het vliegtuig naar Moskou stappen. Ze behoren tot een beruchte extreemrechtse supportersknokploeg. De Franse politie heeft afgelopen maandag een gewapende man aangehouden... die naar eigen zeggen aanslagen wilde plegen in de zuidelijke stad Carcassonne. De 22-jarige man die een mes en een machete bij zich droeg... zou het gemunt hebben op Britse, Amerikaanse en Russische toeristen. De aangehouden man bekeerde zich twee jaar geleden tot de islam... en radicaliseerde daarna snel, meldt de Franse pers. In groep C hebben Duitsland en Polen met 0-0 gelijk gespeeld. Beide teams hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. We zijn vrijwel zeker van de volgende ronde. Eerder won Noord-Ierland in groep C verrassend met 2-0 van Oekraïne. Ierland maakt nog een goede kans om de laatste 16 te bereiken. Voor Oekraïne wordt dat erg moeilijk. In pool C won Engeland met 2-1 van Wales. En de winnende goal werd in blessuretijd gemaakt. En dan het weer... De komende uren neemt de buiigheid af. De temperatuur daalt tot ongeveer 12 graden. Morgen wisselend bewolkt. Veel buien in het zuiden en oosten van het land, noorden en noordwesten. Wordt het middags droger en zonniger. Het wordt morgen 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio.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 programma van peaceful radio peacefulradio.eu Mm-hmm. Mm-hmm.